Stom toch dat aan dat het doen. Nee. Dit gaat het niet meer. Nou. Zeg eens dus wat. Ik moet niet afzangen, hè? <laughs> door mij. <laughs> Negatieve vibes. Goedenavond, dames en heren. Het Kunst en Cultuurcafé van vrijdagavond 8 januari. Wij hebben onder de watertoren staat Hotel Hoogland. En in vanavond, in de sneeuw, ja dat is iedereen al bekend, hebben we vanavond tegenover ons zit al, Sannemans, onze jazz-zangeres. Jazz Om half acht komt Annemarie Sibrandi, kunstenares met Mosaïek. Zij is woonachtig in Heemstede en moet nog door de sneeuw heen ploeteren. Daarna komt El de Jong van de Genealogische Vereniging. Dat is een stamboomonderzoek. Dan hebben we onze beroemde Gerard Delft, dat is een pseudoniem, de kinderboekenschrijver. De techniek wordt gedaan door Roy Haldeman. En we beginnen met onze echte tune van Kunst en Cultuurcafé op de vrijdagavond. Ja, uh, vol storingen, maar uh, het weer stoort ons ook, dus uh, we gaan gewoon door. Aan tafel zit uh, Sanne Mans. Sanne Mans is uh, bezig met haar laatste jaar studie voor jazz -hangeres. Sanne Mans en ik kennen elkaar erg goed, want Sanne is diverse malen mede-presentator geweest van uh, Jazz op Zondag. Zie je yes. Hoi, Sanne. Goedenavond, hoi. Hoe gaat die? Ja, goed, ja? lekker kan je een beetje tegen de kou Ja, ik vind het wel leuk. Sta je op je stem? Nee, <coughs> nog niet. Dus ik hoop dat het zo blijft. Uh, even voor de luisteraars die jou niet kennen. Uh, waar kom je van oorsprong vandaan? Nou, ik ben ooit geboren in Amsterdam. Maar eigenlijk uh, onmiddellijk verhuisd naar Zandvoort. Dus ik heb hier mijn hele jeugd uh, mogen ronddansen. Uh, en uh, ik ben drie jaar geleden naar Den Haag verhuisd. En daar woon en studeer ik nu. Uh -huh. En je hebt altijd lopen zingen? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk altijd. Ja. Hoe oud was je dat het al begon? Nou, ik ben begonnen in een musical gebeuren. En daar deden we dus dans en theater en ook zingen erbij. En dat heeft zich toen ja, ontwikkeld. En toen ben ik steeds meer gaan focussen op het zang. En toen ben ik vanaf mijn vijftiende begonnen met klassieke zanglessen. Want waarvoor deed je, voor je vijftiende, waar deed je dat dan? Dat je denkt, die, die, die zaken heb ik allemaal gedaan. Uh, dat was toen nog, uh, ik heb een tijd uh, toneel gedaan uh, bij het Stekkie. Oh leuk, ja. En uh, bij Hildering heb ik een tijd gezeten. En daarna ben ik, uh, ik heb bij Connie Lodewijks gedanst mm. een hele tijd. Oh, ook dansen, leuk. En toen ben ik uh, eerst privé zanglessen gaan volgen, klassieke zanglessen. En daarna ben ik in de Eglantier in Haarlem jazz en pianolessen gaan volgen. En uh, ja, daarna kwam het conservatorium. Wauw. Dat gaat toch? want dat is een vrij strengselectie om uh, conservatorium Toets je snelheid, slimheid en behendigheid de jongste spelletjes en kermisattracties ja, in Family Land. Leef je lekker uit en zie het zelf! In Circus Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In Circus ja.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 Uh, daar kan je dus altijd de artiest zijn, als je dat uh, zou willen. Maar we hebben nu een, even een, een ander podium voor Sanne. Uh, waarom eerst klassieke muziek? Uh, on, grotendeels omdat de klassiek toch wel de basistechniek is van het zingen. Dat ik daar alles heb geleerd over ademhalen, over houding. Over hoe ik mijn stem zou kunnen gebruiken. Wat uh, goed gezond is voor je stem. En ik had toen nog niet heel erg een idee, zeg maar. Ik ben gewoon, dat werd mij aangeraden en dat ben ik gaan doen. En toen na twee jaar dacht ik, nou nu is het wel klaar met die klassieke muziek. Laat ik eens wat gaan doen wat, uh, wat beter bij me past. En dat was jazz, dacht je? Uh, niet gelijk. Ik ben, was altijd heel erg geïnteresseerd in pop en soulmuziek En dat werd bij ons thuis ook veel gedraaid. En uh, toen ben ik in de Egelantier zangles gaan volgen... En daar had ik les van iemand die in Amsterdam jazz had gestudeerd. En die heeft me eigenlijk kennis laten maken met de jazzmuziek. En toen dacht ik, nou, dat ligt me ook wel. Laat ik dat eens gaan proberen. Maar dat klinkt niet overtuigend. Nee, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik aan mijn conservatoriumopleiding ben begonnen... omdat ik zangeres wilde worden. En niet zozeer omdat ik jazzzangeres wilde worden. En op het conservatorium... Kan je auditie doen voor klassiek of auditie doen voor jazz? Nou ja, klassiek had ik afgezworen. <laughs> dus het werd jazz. Meer en is er niet mogelijk? Nee. Dan deze nou ja, in Den Haag niet. Oké, okay, dan moet je naar een ander conservatorium. Ja, Dat ja, ja, is natuurlijk wel zijn, een ja. van de popinstituuten ergens in, in Nederland. Ja, in Tilburg zit geloof ja. ik pop. En in uh, Alkmaar kan je pop studeren. Amsterdam is er ook mee bezig, geloof ik. Maar ja, ik ben toch maar in de jazz gedoken. Nou, je zin ook wel? De eerste twee jaar wel. Ja, en daarna ja, ja. ben ik steeds meer mijn eigen ding gaan doen. En uh, me meer en meer gaan ontwikkelen en gaan verbreden. Hoe doe je dat? Doe je dat zelf? Of heb je iemand die, uh, die jou uh, daarbij helpt? Of? Nou ja, je krijgt natuurlijk heel veel theorie. En uh, ja, veel informatie aangereikt op het conservatorium. En daarmee ga je dan weer zelf aan de slag. Van hoe kan je de informatie die je hebt gekregen voor jezelf gaan omzetten naar iets wat je, bij jou past. Ja. Maar wat zou je... Je bent nu in, in het vierde jaar. Ja. Stel dat je had je diploma. Wat zou je ermee willen doen dan? Uh, het liefst ga ik uh, vijf avonden in de week uh, op het podium staan. En uh, nou ja... Het, het, het zou geweldig zijn als daar ooit... Uh, grote festivals bij komen of... Uh, maar het, het voorlopig is het echt kleine optredens uh, in kroegen. Uh, af en toe is een verjaardag of een uh, receptie of uh, een trouwerij, dat soort dingen. En daarnaast geef ik uh, zangles, privé zangles en zangles op een muziekschool. En daarmee verdien ik eigenlijk grotendeels uh, mijn inkomen momenteel. Mm -hmm. En dat is ook wel iets wat je wilt, wilt doorzetten, dat lesgeven? Nou ja, wij kregen toen de kans uh, op het conservatorium om te kiezen voor een... Uh, minor educatie. En daar, daar heb ik voor gekozen. En uh, nou ja, toen, dan maak je kennis met het lesgeven. En dan ga je ook lesgeven. En dan krijg je een stageleerling. Uh, etcetera, cetera. En toen heb ik gesolliciteerd bij een muziekschool... in Hendrik Ido Ambacht. Hallo. Ja. En uh, nou ja, daar ben ik nu uh, voor het tweede jaar geloof ik. Anderhalf jaar, twee jaar ben ik daar nu uh, werkzaam. En uh, dat ga ik alleen maar uitbreiden. En wat voor muziekles geef je daar? ...meestal uh, toch popmuziek. Hm. Dus uh, heel veel uh, Beyoncé en uh, Britney Spears komt er voorbij. Je zegt ik ben me aan het verbreden. Ja. Uh, maar wat houdt het in? Verbreden in de muziek of verbreden in de jazz? Of ga je meer naar de blues toe? De R&B? Noem maar wat. Ja, ik uh, heb twee jaar echt alleen maar jazz gezongen. Niks anders daarnaast. En toen dacht ik, nou ik weet het niet... Is dit wel wat ik wilde en waar, waarom ik zangeres wilde worden? En toen dacht ik, ja, waarom zou ik niet gewoon eens ook wat soul meepakken... en ook wat pop meepakken en kijken wat ik daarmee kan? En ik heb eigenlijk wel ontdekt dat mijn hart toch wel wat meer bij dat soort muziek ligt. En de jazz is een hele goede achtergrond. Maar de pop en de soul is toch wel en de blues is wat meer mijn ding. Volgens mij is in de jazz in Nederland geen brood te verdienen. Alleen als je heel goed bent. Ja. Ja, en misschien. Maar wat is jazz eigenlijk? Nou ja, het, het is muziek wat uh, veelal met improvisatie te maken heeft of krijgt. En uh, ja, ik ben niet zo heel erg van het improviseren. En uh, de, vooral niet vocale improvisatie, dat vind ik helemaal, uh, dat is helemaal niet Niks. mijn ding. Je bent, uh, je bent geen echte sketter? Nee, helemaal niet. Nee. Leg eens uit, uh, wat is een scatter? Wat nou. is een scatter. Inderdaad. Wow. Nou, er zit volgens mij een talent naast mij. Ja. Nee, daar ben ik dus helemaal niet van. En uh, ja, dat komt toch in de jazzmuziek. Is dat eigenlijk wel iets wat mensen graag in ieder geval verwachten? Niet altijd. Uh, ik heb altijd het idee dat sommige mensen dat doen omdat ze gewoon de tekst zijn vergeten. Dat denken heel veel mensen. Maar de, achter de, al dat nou, showbadoobie zitten. Ik, ik, ik zal je een naam noemen van, die ik daar sterk van verdacht. Namens Sarah Vaughan. Ja. Die lust nog wel een slokje. Mm. Ik heb ook een opname van haar dat ze echt niet meer te verstaan is. Ja. En was ze te brabbelen. Nou ja, is wel goed. Hè? Dat ja. noem je dus jazz. Ja. Of Korsakoff. Ik ja. Ja. ben even de tekst kwijt. We gaan even <laughs> lekker uh, wat anders doen. Maar heb jij, als we toch even bij de jazz blijven. Heb jij bepaalde favorieten? Uh, uh, ja, ik moet zeggen dat ik momenteel niet heel veel naar jazz luister. Oh. Uh, zeer weinig, zeg maar. Ik uh, ben nog steeds een groot fan van Bobby McFerrin. Mm -hmm. Gewoon omdat ik, ja, is geniaal. Kan ik heb alles. daar iets van gezien. Op ja, YouTube. dat kan kloppen, ja. ja. Want je ik, hebt met hem gezongen samen. Ja, ik uh, was heel toevallig uh, bij het concert... Uh, op het Sea Jazz Festival, 2008, geloof ik. Ja. En ik zat uh, helemaal achter in de zaal, ik geloof nog net niet de laatste rij, maar uh, wel echt uh, zeg maar in het donker. Microscopisch klein was hij. En toen uh, vroeg hij of iemand wilde zingen. Nou ja, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu of nooit. En ineens stond ik vooraan. Ja, er was nog een meisje, geloof ik, wat uh, toen ja, gezongen heeft. Dat is Margriet ja. van Duivenbode, ja. Die zit uh, bij mij, uh, gaat ook dit jaar uh, afstuderen aan het conservatorium. En uh, die was me net iets te mm. snel. Maar ik dacht wel, dit laat ik niet verpesten. Dus uh, ik ga sowieso, al moet ik de beveiliging omlopen, ik ga zingen. <lacht> so. Nou, dat lukte. Dat lukte, ja. De ware spirit. Ja, het in was nog leuk ook. Het was uh, ontzettend leuk. Ik ja. weet nog heel goed dat ik daar de lamp op me kreeg en dacht... Oh, hoe heet ik ook alweer? <lacht> of wat doe ik hier? Ja. Maar dus zodra we begonnen... en Ja, wat een inspiratie. Het is gewoon, gewoon een gek, hè? Ja. Een muzika muzikaal genie, maar hij is gewoon gek, niemand. Nou ja, Hij is ja, niet ja. te vertrouwen. <laughs> ja, dat weet ik niet. Maar. Ja, hij is, hij is uh, laat ik het zo zeggen, hij is de André van Duin in de, in de vocale Jazz. Want hij maakt afspraken en houdt zich daar niet aan. Dus ja, maar hij zet de, iedereen op ja. het verkeerde been. Dat vind ik het, het, het ja. mooie eraan. Ja, dat is leuk. Ja, ja. André van Duin doet het ook. Ja, ja, precies. Iedereen ja. valt in een stuip ja. en hij gaat gewoon door. Maar ja, als je ziet wat, wat hij uit andere mensen kan halen... Ja. of daar ja. voor elkaar krijgt. Dat, ja, vind ik iets heel moois. Ja. U ja, hoort uh, toch een beetje bij pop en soul ligt. Je bent dan binnenkort klaar. Moet je dan opnieuw een ander conservatorium gaan doen... voor deze stromingen van muziek? Hoe, hoe werkt dat? Nee, dat ben ik niet van plan. Ik ben gewoon... Uh, Eigenlijk gewoon begonnen met arrangementen te maken op bestaande stukken van Sam Cooke of van Otis Redding. Ik ben eigenlijk echt heel erg in de soul gedoken. En daar laat ik mijn jazztheorie op los. Oh, wauw. Om het maar zo te zeggen. En van vinden de docenten daarvan? Nou, ik, ik geloof dat ze wel content zijn met het feit dat ik uh, mijn eigen richting heb gevonden. En... Uh, dat komt wel goed. Wat moet je doen om uiteindelijk te slagen bij het conservatorium? Sommige mensen moeten een scriptie schrijven of iets dergelijks. Wat moet jij doen en alle andere leerlingen? Nou ja, alle theorieën afsluiten. En alle vakken die je in alle jaren hebt gevolgd... moeten allemaal afgesloten zijn. Noem eens wat vakken. Nou ja, je hebt ja, muziekgeschiedenis. Je hebt je minor educatie. Je kan een dans minor volgen. Je hebt ja, alle theorievakken... Er zijn een hele hoop lessen. Combovakken. Leer je componeren? Kan je kiezen. En arrangeren? Ja, volg ik ook. Ja. Ja. Wat is arrangeren? Nou, dat is bijvoorbeeld dat, is dat je, je hand zetten. Ja, okay. een, een <laughs> stuk hebt en je denkt, nou, laat ik daar eens wat veranderen. Of uh, daar is iets voor uh, een viool schrijven ja. of dat soort dingen. Kun jij uitleggen hoe jouw uiteindelijke examen gaat? Zijn er mensen in daar tegenover jou? Je staat er op het podium en nou, dan, dan, dan ga je. Ja, eigenlijk is het uh, ieder jaar, als je naar volgend jaar gaat, doe je auditie voor een jury. En dat is dan uh, gewoon op school in een ruimte. En daar zitten dan vier mensen heel streng te kijken. En die vertellen dan, nou dit gaat goed of dit gaat slecht. Je mag naar het volgende jaar. En uh, dit vierde jaar, dat is natuurlijk het einde van mijn bachelorstudie, uh, ga ik uh, optreden in het theater... En moet ik een uh, concert samenstellen van een uur. Zo. En daar zit dan ook een jury, maar dat is ook voor het publiek. Iedereen die daar wil komen, die kan daar gewoon komen. En uh, ja, eigenlijk een concert. En dat is het sluitstuk? Ja, uh, daarna krijg dan ik mijn diploma en een uh, handdruk en dan is het voorbij. Ja, ja. Ja. Was het een heerlijke tijd? Of was het ook een moeilijke tijd? En... Het was een hele een leuke tijd, mooie tijd, maar het was ook een hele zware tijd. Hoezo? Nou, omdat het toch... Uh, je wordt erg met jezelf geconfronteerd. geconfronteerd. Omdat ja, muziek is... Uh, en je stem is toch wel heel eigen. Ja. En als iemand daar dan kan, commentaar op heeft... Is dat uh, moeilijk. Ja. Maar ja, dat maakt je ook wel... Een heel stuk sterker, denk ik. Ja. Ja, het is een leermoment inderdaad. Ja, zeker weten. Ja, ja, ja. Ja. Het is natuurlijk een hele harde leerschool. Ja. Als het even niet goed zit, dan kan je vertrekken. Ja, dat, uh... Zware schifting. Ja, ja. ja. Maar ja, daardoor is het wel heel exclusief. Ja. Uh, yeah. uh, je bent diverse keren hier in Zandvoort al opgetreden, maar ook elders? Ja, het begint nu in Den Haag. Ik, ik heb een hele tijd uh, niet zoveel eraan gedaan... omdat ik gewoon mezelf heel erg op school wilde concentreren... en dat afsluiten en een baan vinden. En uh, Nu ben ik weer wat meer met de optredens bezig... en uh, begint het in Den Haag ook weer een beetje te lopen. Dus uh, mm -hmm. dat... Uh, Gaat een eigen combootje. Ja, ik heb een eigen band en uh, daarmee gaan we inderdaad meer de richting van pop en zo uh, uit. En uh, ja, dat probeer ik nu de, aan de man te brengen. Dus heb je nog niet op je website staan? Nee, nou, uh, het is uh, heel grappig... Daar staat nog pure jazz op. Uh, ja, ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens, <laughs> maar... Daar hebben we nog niet uh, nieuwe opnames mee gemaakt Of uh, dat soort dingen Ik ben nog heel veel aan het schrijven En aan het arrangeren en, uh, Dus dat moet nog een beetje beginnen Met lopen Eerst maar eens uh, 8 juni afstuderen Jouw stem Is geen sopraan Nee Een Ja met zo'n sopraan, ja, -sopraan. Ja. Een lage sopraan dus Ja Ja hij ja, klinkt lekker Ja dankjewel ben je wel eens gescout door iemand die naar je toe kwam nadat je ergens een optreden had gegeven en zegt, nou luister eens, kan dit en dit voor je regelen? Uh, niet zozeer. Ik heb wel veel optredens gehad waar mensen waren die uh, naar me toe kwamen en zeiden, hé hey, leuk, uh, hoe heet je, wie ben je, heb je een kaartje? En dat ik daardoor weer andere optredens heb oh, okay. gekregen. Maar, dat maar dat nog niet uh, de, nee, zo, die de die grote hadden, klapper, uh, nee, zeg maar. Nee, nee, nee. nee. Oh, die komt misschien nog. Nou ja, je weet het niet. Doe je mee aan IDOL? Zou je dat willen? Durf je dat? Nee, ik, ik ben gewoon uh, georiënteerd op een diploma halen en een baan vinden. En ik denk niet dat Idols voor mij daar uh, ingepast had. nee. Dus er zit ook geen Mary Poppins in je? Nee, nee zeker <laughs> geen Mary Poppins, nee. Maar er komen misschien nog meer van dat soort shows ja. dat de mensen van buiten naar binnen halen. Ik denk dat ik een en, veel te zware stem heb voor <laughs> dat. Nou, als, ze een, als ze een nieuwe Sarah Vaughan zoeken. Maar nou kan je nog gooien ja. Dan zouden ze me kunnen bellen. Ja. En dan, uh, maar dan moet ik wel weer Jazz zingen. Ik vind het niet leuk dat ik het achterlaat. Ik nodig je ook niet meer uit. <laughs> <Nee>. <laughs> nou, wie weet binnenkort met de pop en de sol. Uh, ja. Wie weet hoe dat uh, loopt. Het is toch een kunst- en cultuurcafé. Dus ze moeten alles in van de muziek. Ik blijf ook wel jazz zingen hoor. Want er is gewoon wel. Het is ge, goede muziek om gewoon in een restaurant of in een bar te laten horen. Daar kan je niet alleen maar pop of zo. Of wilde uh, muziek. Het is muziek. gewoon kroegmuziek. Ja, yes. Wat dus zou ik, je willen? Wil je ergens een vaste zangeres worden? Wat zijn je, ja, ja, je dromen? Nou, ik zou. Ik, uh, ik ga in ieder geval lesgeven. Omdat ik heb ontdekt dat ik dat heel leuk vind. En uh, daar ook redelijk geld mee verdien. Mm. En voor de rest uh, hoop ik dat ik mijn band zover uh, kan ontwikkelen. Dat wij gewoon uh, inderdaad festivals kunnen gaan spelen. Of uh, ja, misschien wel iedere week vast ergens. Of, ik heb daar nog niet zo heel erg over nagedacht. Het zou allemaal heel mooi zijn, maar of het realistisch is, dat weet ik nog niet. Ga je er ook iets aan doen? Inderdaad, Tom noemt je website, zo van, uh, daar, daar kan je het op vinden van wat je precies doet. Maar als je dat echt wil, misschien dat je uh, nog iets anders kan doen om uh, je dromen uh, waar te maken? Ja, ik, ik uh, heb, nou ja, niet onlangs, maar ik geloof uh, ergens in juni uh, opnames gemaakt. En daarmee ga ik dan uh, de kroegen langs en okay. de festivals langs ja, ja. en uh, ja, alles wat op mijn pad komt, daar laat ik mezelf horen. Of deel ik mijn kaartje uit. En uh, ja, zo gaat het eigenlijk, netwerken. Ja, ja, precies. Ja. Nou, ik zou zeggen, geef ons er een van CFM's antwoord. En we draaien hem uh, iedere dag. Ja. Ho, ho, ho, ho. We <lacht> het programma laten goed vinden hoor. Dat hoorde nee. iedereen. Nou, die het wel goed hoor, onze Jacques. <lacht> Jacques Jongmans, dat vind je wel goed hè. <lacht> Sorry hoor. Uh, uh, heb jij een... Ik ga beeld toch even bij de diërs houden. Ja. We hebben daar vaker over gepraat ja. uh, op zondagmorgen. Heb jij een specifieke zanger of zangeres die je bewondert? Nou ja, zoals ik net. Ja, Bob McFerrin vind ik heel goed. Ik uh, luisterde vroeger heel veel naar Mark Murphy, omdat hij een beetje gek deed en een, een rare stem had en dat ik dat heel interessant vond. Uh, die, ja, ik, ik, ik ben bang dat ik je toch je jazzwens niet <laughs> kan vervullen. En dat ik heel veel... Uh... Ken je Kurt Elling? Ja, ja ben ik ook uh, twee keer... Twee concerten heb ik van mm. hem gezien. Ja. Dat vind ik een fenomeen. Ik vind het heel veel trucjes. Ja. Ah, ja, dat Vertel, dat, dat, Tom, waar vind jij het een fenomeen? Nou, hij, uh, hij, hij doet iets heel anders uh, met de muziek. ...dan het merendeel. Het is niet zomaar een zwong brengen. Hij, uh, hij, hij zingt ook heel gevaagd. Hij gaat soms eigenlijk over zijn krachten heen. Dat probeert jij, hij gewoon. Ja, ik vind het heel veel trucjes en heel veel dezelfde trucjes. Maar ik vind voor, het heel goed. Dan geef eens een voorbeeld van een trucje wat hij doet. Nou ja, heel laag en dan weer heel hoog en een gekke geluiden. En uh, weet ik veel wat allemaal. Ja, gewoon dingen waarvan je hoort... Dat het ingestudeerd is. Okay. Ja. En het is wel heel goed, want het is heel goed ingestudeerd. En het zijn ja, hele ja. goede trucjes, maar het zijn niet helemaal mijn trucjes, nee, denk nee, ik. Nee, nee, Omdat nee. je het zelf niet kan? Nou, dat niet. <laughs> want weet, ik zou het waarschijnlijk best wel kunnen als ik daar ook zo op zou studeren ja, als ja. hij dat doet. Dat is maar een grapje. Ja. Oké. Okay. Uh, meneer, gaan we je weer in Zandvoet beleven? Geen idee nog. Oh. Dus ik ben te boeken. Via mijn website. Ons Rijmers, hoor je het. Ja. Zoom nou, ja. zien, kunnen we het vragen. Of een keer bij. Ben je al een keer bij Omstegen geweest? Ja, ben oh ja. ik al een keer geweest. Ja, ja afgelopen jaar, september. Het is wel een leuke vee, ja, het was leuk. Het was ja. heel leuk. Ja. Ja, het was heel slecht weer. Het was echt uh, alsof de moezel hier uh, losgebroken was. Dus het was niet veel publiek, maar het was uh, heel leuk. Als het lukt, gaan we even naar je luisteren. Ja, leuk. The fruit for the cross to pluck for the rain to gather. Strange and bitter crowd. Mm -hmm. Geweldig. Helemaal niets aan toe te voegen wat dat betreft. Strange Fruit was dat ja. van Billie Holiday over het lynchen van Negers. Ja. Het ophangen van Negers. Dat is... Maar ja, het is een heel beladen song. Ja. Ik vind het wel gedurfd om dat uh, te pakken. Ja, ik vind het een van de mooiste liedjes die ik ooit heb gehoord. Hm. Dus ik wilde dat absoluut een keer opnemen. Oké, okay. nou dat is dan gebeurd. Ja. We hebben het gedraaid. Ja. Ik zal het misschien binnenkort nog een keertje laten horen aan ja. een ander luistervolk. Ja, misschien ging die vrolijke erachteraan dan. Ja. <laughs> Oké, okay, Sanne, uh, bedankt dat je even door de sneeuw hier naartoe bent gegleden. Ja. Welkom uh, in Zandvoort. want in Den Haag ligt gewoon niks. Nee, helemaal niks. Dat hier. heeft Balk en de Goed geregeld. Ja, ja, zeker weten. Ja. Ja. We wilden nog even afsluiten met de luisteraars die nu pen en papier gaan pakken om jouw site op te schrijven, om nog meer van jou te komen te weten. Ja, dat kan. Als jullie uh, mij willen zoeken of uh, nog meer muziek willen luisteren, dan uh, kan dat op mijn website. Dat is uh, www.sannemans.nl Makkelijk, duidelijk. Ook te vinden via Google. Dat is heel makkelijk te vinden. Oké. Okay. Mogen we je heel erg bedanken voor de komst en uh, de prachtige muziek. En heel veel succes met afstuderen. Ja, dankjewel. Dat je de baan van je, van je dromen mag vinden. Ja, dat zou mooi zijn. Bedankt.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 Watching the ships roll in, then I watch them roll away again. I'm sitting on a dock of the bay, watching the tide roll away. Oh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time. But I do didn't but -da -da -da day. Yeah, I left my home in Georgia. I headed for the Frisco Bay. Cause I had nothing to live for. Look like nothing's gonna come my way. I'm sitting on Het was nog een keer Sanemans. Te beluisteren dus op www.sanemans.nl Het is half acht en we zitten in het Kunst en Cultuurcafé op vrijdagavond 8 januari. Naast de watertoren die er gelukkig nog staat. We weten natuurlijk niet hoe lang dat ding nog staat. Maar goed, ik heb er een radio uitzending over gemaakt. Voorlopig blijft u nog wel even staan. Tegenover ons zit Annemarie Sibrandi. Zij is kunstenares met anne Annemarie, wat wil je over jezelf vertellen? Uh, dat ik een uh, mozaïekdeskundige ben en helemaal gek ben van beeldjes en oortjes en glas en scherfjes. En... Nou, ik zat hier al in het hotel te kijken. Ik denk: Hebben ze leuke koffiekoppen? Gaat er nog iets stuk? <laughs> Zo loop ik meestal rond. En dan denk ik: Vooral de theetuiten vind ik leuk. En de oren, uh, maak ik graag gekke beelden mee. Hoe komt dat? dat je dat daarin ziet ook, ik bedoel, dat moet wel een beetje je kunstzinnig als je inderdaad in een oortje ja. of aan een tuit van een theepot uh, daar de neus al ziet, die, ja, precies, ja. Ja. ja, hoe komt dat? Ja, het inspireert me, het boeit me, ik, ik, ik kan vormen echt heel mooi vinden. Ik ken ook een meneer die doet aan opgravingen, nou als ik in zijn materiaal mag kijken, dan is er echt wat ik vies en stink en, en, en niks vind en er is materiaal waar, waar ik voor ga en dat glimt en dat is kitsch of dat is roze of Delfts blauw of, nou schitterend en uh, daar kan ik dan wat mee. Geweldig. Wanneer is dat ontstaan, Met keramiek? Uh... Eigenlijk loop handvaardigheid door mijn hele leven heen. Ik zat als tiener te breien met lapjes en blokjes en uh, mijn eigen truien uh, te fabriceren. Uh, de handvaardigheidopleiding uh, heb ik gedaan naast uh, mijn cultureel werkbaan. En ja, ik wou na het werk, uh, toen ik kinderen kreeg, me ergens op materiaal en een techniek wat wat onbekender is. En tien jaar geleden ben ik met mozaïek uh, begonnen. En eerst alleen met het platte tegels... En dan heb je alle kleurtjes en smaakjes gehad. En denk je, wat is er meer? En ik kreeg een Amerikaans boek. En dat heet ook Crazy Mozaïek. En, uh, en daar gingen ze op een cowboylaars mozaïeken. Of ze gingen mozaïeken op een gitaar. Nou, wow. oh. Toen dacht ik, hé, hey, het gaat heel erg over de grenzen heen. En dat, dat is wel wat me inspireert. Ik vind het ook leuk om materiaal uit ja, ja. Marokko of China of, of Turkse elementen... Ja. Ja. Ja, een stukje wereldvisie wat ik leuk vind om uh, toe te passen. Ja, dus van het een komt het ander. Ja, want mozaïek was vroeger, dus dit is een heel oude, oude kunstvorm al, hè? Ja. Komt wel uit de tijd van de Grieken vandaan. Maar het was vroeger eigenlijk tweedimensionaal. dimensionaal was zo'n een soort dubbeltje. Ja, ja, ja. ja, ja. En dat, dat bindt ons eigenlijk ook allerlei mensen, allerlei landen. De Romeinen hebben mozaïek uh, op heel wat vloeren bij de Grieken, in de kerken. Het is natuurlijk heel oud en ik heb er wel een eigen kwinkslag uh, aan gegeven. Ja, ja. Muziek met een glimlach. Ja, ja. ja, en ik noem het vaak scherven brengen geluk. En, en dat, dat is ook wel een beetje zo. Soms zie je opeens een bloemetje. Of een... Hoe vaak gooi je zelf iets expres stuk... Nou, ik moet wel. <laughs> voor de werk. Ik, uh, ik heb een opdracht nu voor een theehuis met een high tea. Dus die hele mooie theepot die gewoon goed is. Ja, daar zet ik de tang op omdat ik het oor wil toepassen. Omdat ik een gouden tuit wil gebruiken. Ja, en dan die oude kopjes van vroeger die gebruiken zij mm. voor de high tea. Dus uh, ja, die heb ik een uh, aantal maanden even verzameld in hun kleurencollectie. En ja, dan maak ik daar weer een collage van. Ze willen een collage, want het is al een bestaand theehuis. Het theehuis bestaat, het staat op de krukjes. Mm. En zij uh, geven de high-teas en allerlei soorten uh, kopjes. En ze zochten bijvoorbeeld nog een passpiegel voor het toilet. En dan ben ik een hele unieke uh, kunststuk vandaan maken. Mag je je eigen smaak gaan doen, of hebben hun een beetje zo.? Dit moeten de kleuren zijn, dit soort dingen. Dat mozaak. hebben we in overleg gedaan, overleg. omdat op dit moment uh, bestaat het toilet uit een bepaalde kleurensamenstelling. en in de toekomst verandert dat nog. Ja. Ja. In de, de Kunstkracht 12 van uh, een paar maanden geleden. sta je op bladzijde 31. Ja, en, ja het, is, het is veelal blauw. Ik zie een glas, ik zie een oortje, een Maria-beeldje. Wat, wat kun je daarover vertellen? Um, sorry, het uh, beeld heet oorsprong. En in het midden is ook een uh, Maria beeldje afgebeeld. De wijze vrouw, uh, zou ik bijna willen zeggen. En daarbovenop zitten allemaal hoortje, hoortjes, oortjes, uh, de telefoon, de duif. En het staat allemaal voor prikkels. We krijgen natuurlijk uh, nou, als moeder, als vrouw, uh, uh, allemaal visies over ons heen. En je moet in het leven altijd weer terug naar van wat wil ik nou? Hoe wil ik opvoeden? Hoe wil ik zijn als, als vrouw? Hoe wil ik zijn als werkende? En het ging voor mij heel erg naar uh, ja, vertrouwen op je eigen wijsheid, uh, zou ik willen zeggen. Uh, ik heb het toch in een, in een kleurengenre gehouden, omdat ik ook niet een gekke, bonte, warme boel wil worden. Ik wil ook een bepaalde rust. Uh, en ook de kleur blauw, ja, lucht. Dat uh, vind ik ook altijd een heel mooi thema. Uh, ja. Want hoe groot is het? Um, zo'n halve meter bij een halve meter en komt zo'n 20 centimeter naar voren. En je kunt het uh, ergens neerzetten, je kunt het aan de muur hangen. Wat, wat ja, het is, het is vooral om aan de muur te hangen. Okay. Ik heb er zelf ook een hele mooie spot op staan. Hmm. Uh, Waar hangt die bij jou? In de woonkamer voor, met een spot erop. En het, ik noem het ook altijd een beetje, mijn werk is ontdekken. Uh, het, het beeld is ook heel, heel organisch, met allemaal hol en bol uh, erin. Er zitten kleine beeldjes aan, molenwieken, knikkers. Er is van alles aan de zijkanten ja, te ontdekken, zou ik willen zeggen. Wanneer is je gemaakt? Afgelopen mei... Dus hij is echt nog heel recent. Hij is speciaal voor deze uh, kunstkracht gemaakt voor de foto. Okay. Omdat ik echt iets heel bijzonders uh, in Mozaïek wou neerzetten. En hoe is de werkwijze precies? Als ik het zo zie, denk ik, ja, hoe plak je dat? Hoe doe je dat? Hoe... Een schijn van de smit. <laughs> nou, we kijken wel. Nou, voor. er is ook een stuk toeval. Uh, ik heb natuurlijk allemaal stukken hout van heel strak en recht en cirkel tot, tot afvalstukken. Uh, het begon met dat ik de bus, bus purschuimers even leeg wou hebben. <laughs> hmm. Ik denk, van waar kan ik dat nou eens op doen op zo'n gekke hoek? En uh, toen vond ik één kant eigenlijk te laag. Dan ga ik door expres om één kant hoger te krijgen. En dan pak ik een uh, goed scherp mes. En dan ga ik lopen snijden, wat veilen. En dan maak ik dat een egaal geheel, zodat het mozaïekbaar is. En dan maak ik uh, een soort kistje. En daarin ga ik verzamelen alles wat bij dit thema past... Uh, in mijn atelier staat echt erg veel aan kopjes, uh, uh, dingetjes. Ja. Uh, helemaal niet zo geordend. Dus voor één zo'n project maak ik een eigen kist. En... Maar laat ik me ook uh, verrassen. Uh, uh, mensen weten dat ik dit tien jaar doe. Dus ik kom ook regelmatig thuis. En dan hangt er aan mijn voordeur een plastic tasje met vies. Ja. En dan weet ik echt niet meer van wie het was. Ja, maar dan denk ik wel, daar kan ik wat mee. Dat hmm. past bij dit project. Je zegt ik heb dit speciaal gemaakt voor kunstkracht 12, ja. maar hoe kom jij bij BKZ terecht? Um, ik ben al jaren bezig en ik kom op een plan van nu wil ik gaan exposeren en me ook uit laten dagen om lekker gek en bijzonder werk te gaan maken. Um, ik ben het jaar ervoor als bezoeker wezen kijken. Uh, ik woon in Heemstede en ja. ik dacht echt van, wat is dit, een warme gemeenschap waar mensen actief zijn met kunst. En dat heeft me erg getrokken. Heeft dat heeft Heemstede niet? Een, niet een kunstkring, nee. Ja. Dus zijn mensen toch meer individueel bezig. En dat heeft me echt getrokken om, ik zag mensen ook, dat je te gast kan zijn. Ik denk van, ja, dat vind ik gewoon heel bijzonder, dat vind ik heel leuk. Heb je nog wat verkocht? Ja, op de afgelopen kunstmarkt had ik ook allemaal gekke spiegellijstjes met kleine beeldjes. Prolaria, in de sfeer, blauw in rood tinten. Ik heb daar echt meerdere werkstukken hm. verkocht. Toen ik thuis kwam, dacht ik, nou moet ik wel weer het een en ander gaan maken. <laughs> ik had een nieuwe uitdaging gekregen. Mijn voorraad was er doorheen. Als jij nou uh, boodschappen gaat doen, hè? Ja. doe je daar dan langer over dan een ander? Omdat je overal loopt te kijken van, is er wat te pakken? Nou, dat is niet zozeer met boodschappen doen. Dus wel dat ik precies in de gaten houd wanneer de rommelmarkten zijn, omdat dat bejaardenhuis... Gewoon vuil buiten gezet wordt? Ja, nou is ook een perfecte plek om je te laten inspireren door gekke dingen. En als er uh, bij een huis een bouw, uh, bouwkeetje staat, denk ik, oh even kijken of er nog iets geks is. En ja... Al, er zijn allerlei gekke vindplaatsen wat dat betreft. Ja. Zet je ook wel advertenties in lokale krantjes als je tekort hebt aan porselein? Ja, nou, dan doe ik het op die manier. Nee, op zich is dat vaak niet nodig. Want hm. uh, doordat ik zelf de rommelmarkten bijhou, of, ja. Of, ja, er is, ik heb eigenlijk echt ruim voldoende. Maar het blijft natuurlijk ook altijd weer een ontdekkingsreis. Wat kan er nog meer uh, te ja. vinden zijn? Dat hoe gaat het zo. precies in het werk? Want het is best gevaarlijk. Doe je een veiligheidsbril op? Hoe, hoe moeten wij ons zien dat jij in je atelier bezig bent met een nieuw kunstwerk? Uh, ik heb daar allemaal tafel staan. Ik uh, ben al tien jaar echt met de tangen en met de snijmachine in de weer. Ik zorg echt dat ik het werk ja, nou, een behoorlijk eindje van me afhaal. Uh, ja regelmatig de vloer vegen. Want ik heb gewoon allemaal gekke glasplintes. Ja. En ook rustig uh, regelmatig splinters in mijn hand. Maar daar heb ik niet zoveel van. Want dat haal je eraf. En dat doe je niet altijd expres. Maar je ziet wel ja, glas is wat scherper en ja. porselein ja. dan een tegel. Uh, ja. Dus je bent echt aan het hakken en slaan en uh, snijden. Ja, maar en... uiteindelijk als ik echt uh, iets stuk sla, doe ik dat in een doek. Met een goede ja. dikke ja. hamer. En dan hou ik dat in die doek. Ja. Dus die veiligheid moet voorop staan ook ja. als ik lesgeef. Ja. Ik bedoel, uh, ja. ja, even over het les. Ik, nou, ik zag dus op je website dat, dat je geeft dus allerlei cursussen. Ja. Wat uh, was het ook weer wat mijn aandacht trok. Iets met had iets met trouwen te maken. Ja, zowel ja. Als laatste nog een kinderverjaardag. Um, bedrijfstraining. Dat ze s ochtends een zakelijk deel hebben. En smiddags gewoon een ontspannen iets. Dus op de gemeente halen, een keer voor de woningbouw... Uh, hebben ze zelf als uh, uh, teambuilding ze ook nog een uh, spiegelslopen maken voor een nieuw uh, plan wat zij opleverden. Dus ik kom uh, op allerlei manieren al vooral terecht. Dat is ook creatief. hè? Maar kun je uitleggen hoe het vrijgezellenfeest gaat? Iemand die gaat uh, binnenkort trouwen, die gaat met de vriendinnen, die komen bij jou. Het is een beetje afhankelijk wat ze denken, wat de uh, bruid graag wil. Vaak uh, wordt er gewerkt aan een metalen tafel. Die kan dan ook eventueel buiten staan. Um, en het is leukst om in de kle kleuren te zoeken. En patroon te zoeken wat goed te doen is. En dat er ook verschillende mensen wat te doen hebben. Van heel strak snijden. Het is leuk vinden om die techniek toe te passen. Tot een mooie vorm te laten zien: een bloem of een ster of uh, meerdere elementen. Ja, zodat meerdere mensen iets te doen hebben. Maar de vrijgezellen weten wat ze gaan doen. Ze komen bij jou, je begint met koffie. Of is het een, een soort uh, mysterie wat ze gaan doen? Ze gaan een workshop doen of ze weten ook echt, ik ga met mosaïeken uh, aan de slag. Nou, dat is maar wat de organisator verteld heeft aan de rest van de groep. Soms ontvang ik mensen die weten nog van niks. Des te ja, wow. en des nou, het is de verrassende... Het is natuurlijk wel een voorbereiding op uh, latere echtelijke ruzies. Want dan kan je weer... Uh... Dan weet je hoe je Goed je die stuk slaan bedoelt u? <laughs> Niet in de doek, maar nou gewoon een keertje expres uh, <laughs> meppen maar. Ja, het digitale dorp Uithuizer, Uithuizer Meden. Ja. Wat is dat? Dat is mijn geboorteplaats. Ja. Dat is uh, bij de Eemshaven van Noord-Groningen. Een, een erg klein dorp, wat nu ook onder de sneeuw zit, heb mm. ik uh, begrepen. Ja, maar het dorp. is een heel uitgebreid dorp, het digitale dorp, heb ik gezien. Oh ja? Het ja. staat gigantisch vol met fotoreportages. Nou. Moet je eens opzoeken? Ja, nou, zeer uh, bijzonder. Zou ja. ik eens naar kijken. Ja. Ja. Ja. Wilde je als kind al uh, de kunstkant op? Nou, ik kan me van mijn jongste actie herinneren... dat ik alle naaiklossen van mijn moeder verzamelde... en kijk of ik zelfs een rolschaats kon maken oh, onder een plankje. Geweldig. Alleen ik kreeg niet bedacht hoe ik de as van de klosjes vast kreeg aan het plankje. Maar ik nee, nee. had hele dromen erover. En dat gebeurt me nog steeds wel. Dat ik dromen ook meekrijg van... en dat moet ik uitbeelden. Of zo moet ik ermee verder gaan. Het is wel heel bijzonder. Dus dan word je wakker meteen en een, opschrijven? Ja, want ik, dat is vijf uur ochtend, dan kan ik ook ook echt niet meer slapen, dus ik heb soms toch het kladblokje naast mijn bed en een pen om de ideeën vast te houden en uit te tekenen. Zit het kunstenaarschap in de familie? Nee, helemaal niet. Maar ik heb, ze wel, uh, ik, ik heb mijn zus behoorlijk aangestoken. Uh, en die is ook een, uh, toch nog op latere leeftijd een uh, academie gaan doen. Ik doe zelf de kunstacademie in Haarlem, uh, ruimtelijke vormgeving. En zij, uh, zij, mijn zus doet vaak nog met mij workshops en geeft met mij samen les als uh, groepen groter zijn. En een van jouw speciale projecten was het maken van de grassteen van je vader. Ja. Wist je vader ervan? Nee, helemaal niet. Het, het is eigenlijk dat ik dan op de begrafenis zeg, echt uh, bij de koffie. En dan zeg ik eigenlijk een soort ja, uit de losse hand van, nou ja, nu gaan wij zeker die grafsteen met elkaar moziken. En eigenlijk denk ik, nou, dit gaat niet gebeuren. Maar eigenlijk vindt iedereen het een prachtig idee en uh, hebben we met de familie in een grote kampeerboerderij gezeten. Heb ik het ontwerp gemaakt, bij de gemeente in Heerenveen ingediend... Uh, zelfs mijn moeder die binnenkort 90 hoopt te worden, vond het plan helemaal fantastisch. En het is ontzettend helend om te doen. Het is bijzonder om uh, nou, stil te staan bij je vader, een mooie steen te realiseren en te kijken naar de toekomst. Eigenlijk nou, is, het is het cadeau om dat voor je eigen vader te kunnen doen. Ja. Kun je de kist beschrijven, hoe die eruit ziet? Uh, hij is in Terra en dan zijn de letters, uh, mijn vader wou de tekst erop. Hier is mijn herder. Die zijn in Bordeaux tinten. Het is ook heel smal neergezet. En uh, mijn vaders naam is ook in die Bordeaux tinten. En uiteindelijk hebben we ook gekozen om mijn moeders naam erop te zetten. Uh zodat in de toekomst alleen, ja, klinkt raar, maar de overlijdensdatum ja. er nog bij komt te staan. Maar dat het helemaal compleet is. En het staat op het, een platte steen, maar dan in de lucht een letter S. En hij heette Sibren en hij heette Sibrandi. Dus de ja. S uh, symboliseert beide. Geweldig. Ja. ja. Is dat heel moeilijk ook? Want het is je vader en waarschijnlijk is hij onverwachts overleden. Want... Ja, nou, ik vind, dan vind ik kunst een hele mooie vorm. Dat je nog iets kan doen voor de ander. Ik, ja. ik, ik uh, haalde wel veel uh, kracht eigenlijk uit. Dit is nog mijn laatste daad of actie die ik kan doen uh, voor ja, de man. En Dat mijn moeder zelfs met een stok uh, steeds uh, langs kwam in die ruimte. Oh, wat wordt dit mooi. Nou, dat is toch prachtig. Ja, dat ze dat is van ja, haar eigen ja. kinderen en voor haar partner dit helemaal goed vindt. En jouw ja. vader had al gezien dat je met mozaïek aan de, aan de slag ja. was. Dus. Ja. Wat ja. dat betreft was dat niet onbekend. Ja, wat dat betreft had hij wel altijd zoiets van... Uh, ik kwam uit het culturele werk. Het is natuurlijk ja. heel duidelijk wat ik gedaan heb. En dat ik besloot in het muziek te zijn. Eerst uh, een beetje apart. We kwamen al uit een onderwijsfamilie. Mm. Dus dat je de kunst opzoekt. Ja. Dat is toch wel bijzonder. En dat hij toch iets had van... Ja, dat, dat kan wel eens uh, heel leuk gaan worden. Ja. En ik heb ook voor familieleden de keuken uh, betegeld. Of nou, allerlei projectjes gedaan om... Om gewoon mijn website te kunnen laten zien, wat kan ik nou eigenlijk? Ja. Wat heerlijk. Ja. Ja. Maar wat was dat voor cultureel werk wat je deed? In de binnenstad van Amsterdam coördineerde ik alle kinderactiviteiten uh, na schooltijd. Dus van, van Aikido lessen, docenten aannemen... Uh, vrijwilligers aansturen, stagiaires begeleiden. En dat stuk uh, pas ik ook nog steeds toe in uh, moos projecten Dat ik in Schalkwijk uh, met een, een stoeptegenproject uh, heb gedaan. Waarin mensen nog nooit hadden geschilderd, nog nooit hadden ontworpen. en toch aan de slag zijn gegaan. Met hun eigen ideeën uit eigen landen of je eigen roots uh, vertalen naar een ontwerp en een uh, eigen tegel maken. Ja, het is een heel bijzonder project geweest, want we zijn zowel naar de moskee geweest... waar eigenlijk uh, de Marokkaanse gemeenschap ons ging ontvangen en uitleggen waarom het zo is als het daar is. En daarna zijn we met dezelfde bus naar de flessen. ...in Delft gegaan, waar natuurlijk de Delfts Blauw uitgebreid aan de orde komt. En dat je eigenlijk ziet van... Uh, ...er zijn ook heel veel overeenkomsten in elkaars culturen. Ja, dat is wel zeker. Dan ga je hier een foto maken van het CDA. Van de... Uh, je geeft uh, workshops in Casca en dergelijke. Wanneer ga je dat doen voor de luisteraars? Uh, op donderdagavond 21 januari start je weer een serie van acht lessen. Dus acht lessen, dat is ook echt weer wat meer tijd om, uh, als er al een keer gemozikt is, om met een eigen project aan de gang te gaan. Uh, sommigen beginnen met een tuintafeltje voor het voorjaar of... Een wat grotere spiegellijst of een, een, gewoon een abstract uh, ontwerp of een, een schilderij, een decoratie. Het kan echt van alles zijn waar mensen mee aan de slag gaan. Ze hebben ook wel eens een betonnen haan uh, beplakt met mozaïek. Uh, ik heb altijd allerlei ideeën, ze komen met ideeën. Uh, je kan iets halen uit gasbeton en dat gaan we plakken. Er is heel veel mogelijk wat dat betreft. En dan is die acht les alweer kort. Ja, precies. Ben je zelf naar Casca gegaan of hebben ze van jou ja. gehoord? Nee, in de het ben ik zelf, uh, omdat ik uit het cultureel werk kwam, waar ik graag weer lessen gaan geven. Ik wou mozaïek geven. Ik heb een hele beginnerscursus uh, opgestart. En daarna vervolgcursussen. En ook dagworkshops geef ik. En die zijn het meest uh, bij mij thuis. Okay. Maar ik neem aan dat die cursus inclusief materiaal is? Nee, vaak exclusief, exclusief. materiaal. een het nemen. Het is wat groter dan het nou. andere. Nee, ik neem... Ik, Mensen kunnen zelf de spullen mee. Ja, nee, want ik, ik vroeg me al op, af: met, met wat voor koffer kom je in vredes aan jou nou, keer. Nou, ik, uh, <laughs> ik hoop in een volgend leven te gaan muzieken met postzegels en sigarenbandjes. <laughs> oh, <ja>. uh, uh, <coughs> want ik, ik zoek altijd weer iets weer van steekarretjes of uh, noem maar op. Maar uh, ach, met twee dozen tegels op één avond kan je natuurlijk goed ja. beginnen. Of ik breng mijn materiaal al eens een dag eerder, dat ik het hmm. jou niet op de avond zelf heb. Dat, dat is het enige nadeel van dit project. Ja. Zou je ook in Zandvoort uh, cursussen ja, ja, ja. willen geven, want ik denk ja, ja. dat er best wel veel animo is in Zandvoort. Nee, en als er mensen naar Kaska moeten, zeker met deze sneeuw, dan rijden ja, bussen misschien vinden. niet. En, uh... Oh, ik zout. Volgens mij is er een open. cursus hoor, bij Pluspunt. Uh, ik dacht bij het Pluspunt. pluspunt uh, cursus Ja, waar. Ja. Okay. Okay. Door jou ook? Nee, nee. nee. Ja, ik dacht door Heli Jans. Oké. Die ken je. Ik ook. We hebben ook nog descollages de college. Heb je al in de vergaderkamer van de burgemeester geëxposeerd? Of weet je de datum al wanneer je er mag... Ja, maar dat, ik ben natuurlijk vrij laat bij BKZ gekomen. En ik geloof dat ik in 2011 aan de beurt ben. Oh, okay. dus heel jammer. Oh, we kunnen we wel we al wat, we kunnen wat regelen voor je. <laughs> Hij schijnt straks te komen, dus nou kijk. Nee, op zich zijn we aan de slag als BKZ om in het kunstbedrijf in uh, Heemstede te mogen exposeren. Dus er is net een mailing de ronde uit, uh, de deur uit, dat alle kunstenaars weer mee kunnen gaan doen. En dat moet half mei plaatsvinden tot begin juni. Je zou ook eens met zijn vrouw moeten praten, Jannie Meijer. Die heb ik net geïnterviewd en die heeft uh, naast het zwembad wat ze in huis hebben, heeft ze een grote ruimte en daar wil ze ook iets met kunstenaars doen. Oké, okay, bijzonder. Leuk, ze staat om te heel horen. erg open voor en uh, ja. wil ze echt uh, mee aan de slag gaan. Oké, okay. nou bij een zwembad is natuurlijk muziek een mooi materiaal. Ja, het ja. Ja, is achter het, uh, eerst heb je het zwembad, tenminste eerst heb je die grote ruimte en dan heb je het zwembad ja. in principe. Maar die ruimte wil ze inderdaad uh, ja, beschikbaar stellen voor kunstenaars. Ja, ik nou, zaak, foto, dus ik leuk, zou leuk zeggen van uh, ja, leuk om te horen. Ja. de school De Ark. Ja. Wat heb je daarmee? In uh, Heemstede De Ark? Ja. Uh, daar zitten mijn kinderen op en het personeel heeft daar op de teambuildingsdag uh, twee projecten gedaan... Uh, de ene groep is gaan mozaïken op stoeptegels en heeft een henkelroute gemaakt. maar de ark... En wat voor route? Een henkelroute. Een oh sorry. Henkel oh, hee, he. ja. is weer helemaal ja. terug. Ja, ja, ja. en dat is, uh, die stoeptegels zijn ook in het schoolplein neergelegd. En aan de andere kant, uh, de dieren van de Ark van Noach zijn uitgebeeld in tegels. En die liggen in een cirkel in het schoolplein. Kunnen kinderen van de ene dier naar de andere springen, spelen. Uh, nou, zeg laten inspireren. Is het een beetje een vrije school? Nee. nee? nee. Oh, die indruk maakt het uh, dat toch uh, onderwijs, Het oh. is een katholieke onderwijs. Uh. Niks vrij. <laughs> nee. nee. Kun je aan de luisteraars uitleggen hoe ze de site kunnen vinden van jou? Ja, Ik heb altijd heel uh, uh, eenvoudig nagedacht. Ik dacht ik doe aan mozaïek en ik kom uit Heemsteden. Dus als je dat koppelt www.mozaïekheemstede.nl en ook op Google, Marie Brandy, ben ik altijd weer te vinden. Kun je je site beschrijven? Wat staat erop? Er staat een stukje op dat ik me voorstel hoe ik als cultureel werker de overgang heb gemaakt naar Mozaïek. Vooral dat ik verschillende soorten groepen lesgeef. Onder andere de naschoolse activiteiten in Heemstede beginnen weer. Vanaf volgende week, 14 januari, ben ik op de voorwegschool aan de gang... Um, en op de site staan um, nog een pagina met allemaal uh, ontwerpen die ik heb gedaan. En die ook eventueel in de verkopen zijn. En dan moet ik heel even nadenken wat de andere pagina is. <laughs> oh, die weet ik niet zo De derde pagina. Ja. Juist leuk voor de luisteraars om nu de computer ja, ja, even aan te, te zetten. Ja, daar staan er zonder onder die cursus ja, nee. op. Ja, maar die staan er op mijn voorpagina. Omdat er steeds weer andere en nieuwe datum uh, bij zijn. Mogen we je heel erg hartelijk bedanken dat je door dit uh, barre weer uit Heemstede helemaal naar Zandvoort bent gekomen. Want het is toch heel knap als je met de auto nog door die uh, rotsneeuw heen wil. <laughs> ja, dankjewel. Nou, je kan natuurlijk onderweg terug wat ma ma materiaal maken misschien. <laughs> <laughs> ja, met blikwerken. Als er mijn vooruit uh, aan het is. Nou, liever niet. <laughs> nee, nee, precies. <laughs> nou, hartelijk bedankt voor het komen. Het was uh, heel leuk. Graag gedaan. En jullie dankjewel voor de gelegenheid. Okay.